Jeroen van Kamp met het CNOS Journaal. Ondanks internationale protesten heeft Indonesië vier ter dood veroordeelde gevangenen geëxecuteerd. Volgens lokale media zijn ze in de stromende regen door een vuurpelletron gedood. De gevangenen waren veroordeeld voor drugsdelicten. Indonesië wilde oorspronkelijk een groep van veertien mensen executeren. Of en wanneer de andere tien worden gedood is nog onduidelijk. Een 19-jarige Syrische asielzoeker die banden zou hebben met terroristische organisaties moet wat het Openbaar Ministerie betreft worden vrijgesproken. Er zou te weinig bewijs zijn om hem te veroordelen. De man uit Aleppo werd aangehouden in een asielzoekerscentrum in Zaandam. Hij had gezegd dat hij lid was van Al-Qaeda en auto's op afstand kon laten ontploffen. Het OM denkt dat hij liegt. Poolse burgers blijven ook na een brexit welkom in Groot-Brittannië... zei de nieuwe Britse premier May... na een ontmoeting met haar Poolse collega Slitlo in Warschau. May reageerde op racistische incidenten rond de Oost-Europeanen... in de dagen na het brexit-referendum. Onder andere Polen werd toen op tal van plekken in Groot-Brittannië uitgescholden... en kregen te horen dat ze moesten vertrekken. Onderzoekers hebben voor het eerst aangetoond... dat oerum Uthans menselijke geluiden kunnen produceren. Tot nu toe ging de wetenschap ervan uit dat ze... Niet, dat ze dat niet kunnen. Voor de ontwikkeling van spraak is de controle over het stemgeluid noodzakelijk. In het onderzoek werd een orang oetan zo getraind... dat hij geluiden van de onderzoeker nadeeld, nadeed in ruil voor een snoepje. In de derde voorronde van de Europa League heeft AZ thuis net met 1-0 gewonnen van Pas Janina uit Griekenland. Het enige doelpunt viel in de 36 e minuut. Herakles heeft de eerste Europese wedstrijd in de clubhistorie net niet gewonnen. Thuis tegen FC Aruca uit Portugal werd het 1-1. De Almeloers stonden lange tijd voor, maar in de blessuretijd wisten de Portugezen alsnog te scoren. Het weer, vannacht gaat het opnieuw regenen met minima rond 15 graden. Morgen verloopt het wisselvallig, met iets meer wind dan vandaag en een graad of 21. In het weekend net zo warm, maar wel droger en meer zon. Dit was het Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1187 hier op CFM Zandvoort. Ik zat even een beetje in mijn papieren te zoeken, um, maar want, wat wordt de eerste cd? Ja, de eerste cd wordt van dit uur Sounds from the Circle nummertje 8. En dat is een, een compilatie cd op mp3 en er heel, heel veel werkjes staan erop. En die uh, wordt uitgebracht door het uh, New Age muzieklabel. Nou, label niet eigenlijk. Maar het is een clubje van New Age muziekmensen die in Amerika die het uh, erg goed doen. Andere nieuwe cd is van Peter Sterling. Hij uh, heeft de nieuwe cd Sacred Fissions gemaakt. Mocht je informatie willen, dan kan dat via de website peacefulradio.info. Ga daar lekker voor zitten in dit programma. Peaceful Radio 1187. Veel luisterplezier. His love present. Если мальчик проживал, когда свет съем... Niets zo'n mijn